5 uur. Lotlewin met het NOS Journaal. Het afschieten van honderden damherten op het eiland Haringvreter in Zeeland... had voorkomen kunnen worden. Dit najaar worden ongeveer 500 damherten afgeschoten... omdat er te veel dieren zijn. De vergunning ligt er al vier jaar. Maar omdat de faunabescherming naar de rechter ging... en er twijfel was over de noodzaak van het afschieten... ondernam Staatsbosbeheer geen actie... en in de tussentijd is de populatie nog verder gegroeid. Er lopen nu 650 herten op het eiland... terwijl er maar ruimte is... voor 150. Het OM eist zeven jaar cel tegen een man... die wordt verdacht van het smokkelen van 300 kilo cocaïne en meerdere wapens. De man is gepakt nadat er een tip over zijn busje was binnengekomen bij de politie. Toen hij vanuit België en Nederland binnenreed is hij aangehouden. In een verborgen ruimte in de bestelbus vonden agenten drugs en vijf vuurwapens... waaronder twee Kalasnikovs. De verdachte zegt tegen het OM dat hij niks wist over die verborgen ruimte. Er moet weer een Europese patrouille komen om migranten op zee te redden. Dat wil bondskanselier Merkel. Jarenlang was er zo'n reddingsmissie van de EU, waar ook Nederland aan meedeed. En er zijn zo'n 50.000 migranten in nood mee gered. Maar begin dit jaar werd de missie stopgezet omdat Italië ertegen protesteerde. Nu wordt het vooral door hulporganisaties gedaan. Maar ook dat leidde de afgelopen maanden tot confrontaties met de Italiaanse regering. Die wilde schepen niet toelaten in de havens. De piloot die gisteren een geslaagde noodlanding maakte in Rusland heeft de hoogste onderscheiding van het land gekregen. Zijn vliegtuig met ruim 200 mensen aan boord moest in een veld landen nadat er vogels in de motoren waren gekomen. Ook andere bemanningsleden kregen een onderscheiding van president Poetin. En het weer vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe. Later vanavond en vannacht gaat het regenen. Morgen begint regenachtig. Later blijft het vaker droog. In de kustgebieden de meeste kans op wat zon. En het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan op dit moment geen files. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek.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 Did she lie? In Number... so our problem's complicating So the FCC won't let me be Or let me be me So let me see They try to shut me down on MTV But it feels so empty without me So come on a dip, come on your lips Fuck that, come on your lips And some on your tips and get ready Cause this shit's about to get heavy I just settled on my lawsuits Fuck you, Debbie attention, soon as someone mentions me, here's my ten cents, my two cents is free, a cents. who sent, you sent for me, now this looks like a job for me, so www.zfmzandvoort.nl La la la But you don't know where to go to, why don't you go? Around? TV